Collega Albert-Jan Vos, deze plaat moeten we gewoon gaan draaien morgen. Nou, bij deze is hij er gekomen joh, de Tennessee C en Feel the Love. FM voor Zandvoort en de regio. En zo werd het even na twee. Goedemiddag, welkom bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, luisteraars, Goedemiddag, Rob. Hey Albert-Jan, goedemiddag. Drie uur live vanaf het Gashuisplein, Zandvoort op zaterdag. Je hebt het, je hebt het weer overleefd, hè? Ja, ja, ja, joh. En, ja, uh, vrijdag de 13e heb ik het over. ja, oh, die, die ja. Ja, die ja. Hij is toch rustig aan mij voorbij gegaan. Oh, Oké, okay. nou, helemaal goed. Maar uh, het is gelukkig alweer de zaterdag de 14e. En de zon schijnt. De zon schijnt, dus... Dat betekent dat Lex van de Hoorn oh. waarschijnlijk vanaf het strand tot ons komt. Er. Met aanzekerheid zekerheid grenzen, de waarschijnlijkheid komt het weerbericht live vanaf het strand. En zo hebben we natuurlijk nog meer nieuws. Zo rond uh, de klok van half vier hebben we de evenementenagenda... Zo rond de klok van kwart voor vier hebben we de filmagenda van het Circus Zandvoort. Zoals gezegd, half drie gaan we Lex van der Hoorn bellen. Kijken hoe het lokale weer is. Het enige juiste lokale weer van Zandvoort. Wat gaat, gaat ik... het morgen worden? Wat gaat het morgen worden? Ja, vandaag mm. had ik ook al iets minder verwacht. Maar Lex, die zit geheim op het strand, maar dan gaan we om half drie bellen. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, sinds kort is de HEMA op het strand. Ja, ja. De HEMA op het strand? De HEMA op het strand. Wow. En dan gaan we onze ja, gewaardeerde Dat college... hele gebouw uh, is uh, ja, een naar het strand? Of, uh... Wij gaan bellen met uh, Maurice Mulder vanmiddag en kijken uh, wat dat nou betekent. HEMA op het strand. Voor de rest uh, nemen we rond de klok van half vijf contact op met Joop van Es. En die gaat ons uh, bijpraten uh, ten aanzien van het voetbal van SV Zandvoort. Vandaag en morgen is voor ons op het circuit onze enige echte race reporter Willem van Densen. Want die is bij de Hammerite Ultimate Races. Dus die gaan wij uh, te pas en te onpas bellen over de stand van zaken al daar. En in het laatste uur hebben we natuurlijk nog internationaal voetbalnieuws... Formule 1 nieuws en uh, golfnieuws. En natuurlijk een heleboel muziek, hè? Kortom, inderdaad een uh, vol programma, Albert Jan. Vol programma. Laten we maar snel doorgaan, want anders uh, reden we het niet voor vijf uur, denk nee, ik. Nee, klopt. We gaan er vol in. Hier is The Four Seasons in Oh, Water Nights. En zo gaan we inderdaad met Willem van Deers contact opnemen... op het circuit Park Zandvoort.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 Je zou op de zaterdagmiddag bij CFM lekker swingen in de studio en op strand natuurlijk, hè? want het is geweldig strand weer vandaag. Joh, de Carol Emerald en Dead Man. Ja, en daar heb ik een mooi nieuwtje over, want uh, die, uh, zij heeft de champagne koud gezet, want uh, zij kan namelijk uh, binnen een afzienbare tijd, binnen een week waarschijnlijk het record van, en schrik niet, Michael Jackson's Thriller breken. Huh? Ja, ja. En dan, gaat, dan trekken ze wel even de fles open. Het is namelijk heel bizar. Ze dacht een paar weken geleden al toen ze dicht bij de, de verkoopcijfers kwam... van de, de, de CD-thriller en LP-thriller. Het mag eigenlijk niet. Michael Jackson is een groot idool en een overleden. Maar ik ben super trots. De 29-jarige zangeres van debuutalbum Delete the Scenes from the Cutting Room Floor... Twee maanden geleden hoorde ik dat Michael Jackson het record had. Toen ben ik een beetje in de gaten gaan houden. En ik heb nog geen record verbroken. Als dat volgende week wel zo is, dan is het moment om te vieren. Het is toch ongelooflijk? Kijk, een, een enorm succes. En Nederlandse zangeres. Nederlandse zangeres. Nou, daar zijn wij trots op, Albert Jan. Ja, dus uh, nog een weekje wachten en dan kan de champagne open. Helemaal goed. CFM Race Radio. Pit Report. Nou en daar achteraan gaan we meteen naar het circuitpark Zandvoort, naar Willem van Deenssen, de Hammerite Races, dit weekend op circuit. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, Rob, je zegt het al, uh, de Hammerite uh, Ultimate Races. Uh, een programma met een uh, deel uh, daarin van de DPP, het uh, Dutch Powerpack... Uh, wat we tijdens de raceweekend uh, hier op Zandvoort zien. en uh, ja, Het onderdeel daaruit wat hier uh, dit weekend uh, vertegenwoordigd is... Uh, dat is de Formido Swift Cup, de Dutch uh, Renault Clio Cup... en uh, niet te vergeten uh, de toelwagen Diesel Cup. Uh, dat zijn de drie onderdelen uit uh, dat uh, DPP-programma die we hier dit weekend zien. Daarnaast zien we dan ook nog uh, historische uh, Monoposto Racing... En uh, wat ook leuk is om te zien is de internationale superkartseries. Karts, uh, ja, supersnel zijn ze eigenlijk. Ze rijden tijden die we gewend zijn. Uh, ja, de tijden van de superkarts liggen eigenlijk tussen de Formule Renault en de Formule 3. En dus uh, ja, uitermate snelle karretjes uh, die we hier op het Zandvoort circuit ook nog uh, gaan zien dit weekend. Wat we nu zien is uh, de toelwagen dieselcup. Een uh, dieselcup, ja, altijd uh, met een lange afstandsrace. Een race over 100 uh, minuten. Ook het algemeen vindt ik het plaats uh, laat op de zaterdagmiddag. Dit keer uh, mochten ze uh, wat vroeger uh, van start. En uh, ze hebben inmiddels uh, drie rondjes gereden. Aan de leiding in die race uh, zien we de van uh, Lisette Braams en uh, Kaby Oulje. Twee dames uh, dus. Uh, Uljeer uh, die uh, kwalificeerde de auto vanmorgen zette hem op Paul... en Ulj, KB Oulet is ook degene die. Uh, Vertrokken is en uh, nu aan de leiding rijdt. Zij gaat het natuurlijk later overgeven aan uh, coureur en uh, ja, zangeres uh, Lizette Braams. Uh, de dames hebben het al eens geïnteresseerd om uh, in de toelwagen die te winnen uh, en u weet gaat dat uh, vandaag ook uh, lukken. Op tweede plaats uh, vinden we nu terug uh, Jeroen Dik in een Volkslaag-Golfdiesel volk en derde is het de uh, uh, van Sebastian uh, Blekemolen en Jaap van Laag en die rijden in een BW320-diesel. Uh, Even een opvallend feitje al in uh, deze race. Slecht gekwalificeerd wordt de equipe van uh, Ricardo van de Ende met een Equipje uh, Noren. Maar vanaf de 16e plaats uh, een berenstart van uh, Ricardo van de Ende. Die dus eerste deel van deze wedstrijd voor deze equipe uh, voor zijn rekening neemt. En inmiddels na drie rondjes vinden we Ricardo op terug op uh, plaats nummer 7. Dus ja, die zal zeker uh, verder naar voren uh, willen gaan. En dat uh, zal gepaard gaan uh, met spektakel in deze race, uh, ja, die net een uh, minuutje of uh, zes oud is. Uh, en die die over 100 minuten gaat, dus uh, met verplichte pitstop, dus er kan nog heel veel gaan gebeuren in deze race. Willem, nog even vragen over de Hammerride uh, race. Is dat uh, de eerste keer dat deze race uh, gehouden wordt op Zandvoort? Ja, Hammerride. Uh, ik uh, neem aan dat je weet, Hammerride is ook een sponsor weer, uh, voor een evenement uh, die dat hier uh, uh, mogelijk maakt. Uh, zullen we zeggen. En Hemorrhide, uh, ja, voor degene die het niet liggen. Zijn, zijn over het algemeen zijn er uh, lakken metaallak uh, metaallak voor binnen hittebestendige lak noem maar op. Uh, nou dat is uh, even het uh, verhaaltje van Hammerite. En, en die zorgen voor een geweldig evenement op Circuit Park Sanford. Je zei het al met diverse klassen die uh, aan bod komen. Diesel Cup Op dit moment gaande, hoe lang hebben ze nog te rijden, Willem? Uh, nou, ik moet even, nou, zeg maar nog een 90 minuten, nog anderhalf uur. En de strijd aan kop is nog erg close. Het is KBOJ met uh, vlak daarachter de stoppolle van uh, Jeroen Dik. Uh, en op de derde plaats uh, de equipe van uh, Jeroen Ble of, uh, Sebastian Bleekmolen en uh, Jaap van Hagen. En vierde vinden we een terug de uh, Oppo C30 Diesel van de equipe uh, Roelenveld Baas. Nou, geniet lekker van de waaieracers op het circuitpark Zandvoort. En straks komen we weer bij je terug, Willem. Oké, okay, tot zo. Dankjewel. Dat was Willem van deze vanaf de circuitpark Zandvoort. En wil je net als Willem aanwezig zijn bij het, de races op het circuit? Dat kan van het weekend, Albert-Jan. Te Want tellen. wij hebben twee kaarten hier liggen voor de Hammerite Racers. Twee toegangskaarten. Okay. Ze zijn gratis op te halen bij de studio van CFM wie het aan eerst het, komt. het Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. maalt. Dus, uh, nou, we geven wel even door wanneer ze eruit zijn, hoor. Dus kom even naar de studio van CFM en haal twee toegangskaarten op. En dan kan je genieten van de mooie races daar op circuit. Helemaal goed. Helemaal de moeite waard. Dat dacht ik wel, ja. Maar nou, die kaarten zijn niet voordelig, hoor. Dus, uh... Oké, okay. en rond de klok van uh, kwart vier gaan we weer terug naar Willem van Densen Kijken hoe de stand van zaken is. Zo is het maar net. Eerst gaan we weer wat muziek voor je draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. Dan worden we alleen maar vrolijk van Albert-Jan. En ze dadelijk horen van, uh, uiteraard, hoe uh, heet hij ook weer, van te horen, Lex van de Hoorn. Hoe het weer uh, de komende dagen gaat worden. Ben ik ja, heel erg benieuwd. Ik nou, ben erg benieuwd. Sowieso naar morgen. Want morgenmiddag is het natuurlijk het grote evenement op het uh, Raadhuisplein. De ZFM Tour. Oké. Okay. Nou, eerst gaan we weer wat muziek draaien. Hier is Boogie Oegie Oegie. Taste of Honey.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 De klanken hoor je bij CFM vanuit je radio knallen. Je hoorde uh, No Tengo Dinero, inderdaad, de single van Rigiera. Het kan ze langs, man. Ja, man. je weet wel, die Rijgera, die had ook een plaat Famos a la Playa. Nou, het is mooi weer om even naar het strand te gaan. Het is prachtig weer om naar het te gaan. En waarschijnlijk zit onze weermal Lex van de oren en daar ook. Het horen, ja. zo dadelijk van hem om half drie. Maar wat een, wat een weekend hebben we weer achter de rug, Vorig weekend. Met die zomermarkt en met jazz in het dorp. Wat een en, drukte, hè? En dan denk je Gezellig. van, nou, het zal er wel eens een weekend aankomen dat het wat rustiger wordt. Maar ook dit weekend is er weer genoeg te doen. Als het weer maar meewerkt, mee, mee van allerlei activiteiten. En zoals ik al zei, zei, morgen vanaf half twee de ZFM Zomertour live. Vanaf uh, het centrum van het Raadhuisplein, uh, de muziekkoepel. presentatie in handen van Roy van Buringen en zijn collega... Rudy. Rudy. Van half twee tot vier. Dus Oké, okay, als... wel een beetje weerafhankelijk trouwens. Ja, ja, gaan we straks horen van, van, van Lex wat het weer is. Maar goed, genoeg activiteiten en rond de klok van half vier bespreken we natuurlijk even de evenementenagenda en nog veel andere dingen. Eerst Shaker Stevens en daarna Lex van der horen met het weer. Thank you En zo gaan we houden op de zaterdagmiddag op de radio. Joris, Shaker, Stevens en Shirley. Zie je het, nou, het is precies half drie. Dat betekent tijd voor het weerbericht bij CFM. Snel over naar uh, Lex van de Horen van meteopagina.nl. En waarschijnlijk vanaf strand, Lex. Goedemiddag. Vanaf strand hoor, helemaal goed. Ja, dat vermoed ik al. Het is ja. lekker weer, hè, he, Het is gewoon lekker weer. Er zijn wat uh, stapelwolkjes. Die komen vanuit het binnenland komen die aandrijven. Maar dat stelt heel weinig voor op. Het blijft gewoon lekker, meest zonnig weer. En uh, er staat weinig wind op het strand. Want de wind die komt uit het oosten. En dan zit je achter het duin. En dan, uh, ja, dan heb je wat een beetje draaiwind. Maar uh, er staat heel weinig wind. Gewoon en lekker warm dus. Uh, de, ja, de temperatuur die komt uh, rond de 22 graden uit vanmiddag. Nou, helemaal niet vervelend. dacht ik zo uh, voor een zaterdagmiddag. Dacht ik en dat hadden. blijft de hele dag dus zo, uh, Lex. Vanavond ook ja. gewoon geen, geen jas nodig, geen paraplu, helemaal niks? Nee, helemaal niks. Alleen uh, als je binnenland ingaat, dan uh, is er kans op een buitje. En dat zijn die stapelmokken, die kunnen in binnenland uitgroeien tot een buitje. Maar daar zullen wij hier aan de kust weinig last van hebben, Rob. Oké, okay, gewoon een lekkere zonnige zomerse dag uh, hier in Zandvoort. Ja, heel de... mooi. Ja. ja, nou zit ik alleen te kijken. Hè. Straks even zat ik uh, buiten bij de studio... En dan zie ik die wel zo kruisend zo overkomen en over het land. En meestal betekent dat niet veel goeds voor het weer. Hé, hey, dat klopt, erop. Dat, dat, dat heb jij helemaal goed. Want morgen gaat het hard waaien. Oh, morgen, kijk. Ja, morgen dan uh, staat er op zee, uh, wordt de verwachte windkracht 7. En dat is ongeveer een, een kilometer uit de kust. En dan hou je op het strand ongeveer windkracht 6 over. En in het dorp kan het uh, windkracht 4 tot 5 worden, worden morgen. En die komt uit het noorden. Oh. Maar uit het noorden komt dat, komt, dat is niet goed, hè? Dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Nee, zegt de Groninger. <laughs> uh, maar, het, maar, maar met het weer op zich valt het wel mee. Alleen de wind die valt wat tegen. Morgen beginnen we eerst met, met, met zon- en sluierbewolking. Het is niet zo mooi uh, als vandaag. Het is wat, wat, wat meer uh, ja, melkachtige lucht. En dan in de loop van de middag dan gaat de bewolking toenemen. Maar ik verwacht dat we het overdag morgen droog houden. Oké, okay. bouwte uitspraak, uh, Lex. Ja, ja. <laughs> ik, wou, <laughs> ik kwam vorige week iemand tegen in de supermarkt en die zei tegen mij: "Nou, ik ben mijn gauw boodschappen gaan doen, want om drie uur ging het regenen." Mooi, hè? En je had ja. wederom gelijk. Ja, maar ik verwacht voor morgen dat het overdag droog is, droog is en dat het later in de middag dat we kans op wat regen krijgen en uh, in de avond ook. Ja, we hebben maar morgen op het Bad hebben we de CFM Zomertour georganiseerd door Roy van Buringen. Ja, en die wil natuurlijk wel een beetje droog weer hebben. Nou, dat gaat dus goed komen. Nou, hij staat onder een dakkie, maar uh, het publiek houdt het ook wel droog hoor. Als ze, maar, als ze maar op tijd naar huis gaan, hè? Ja, ja, ja. Nou, Dat zijn in ieder geval goede berichten, Lex. Oké. Okay. Nou, de maximum temperatuur die zit morgen rond de 20 graden. Dus ook nog niet slecht. Helemaal Ondoos, niet, nee. Ondanks de wind. Dus ook lekker voor de mensen die morgen naar het circuit toe gaan, natuurlijk. Ja, een lekker, lekker uitwaaien, op. Ja, dat bedoel ik. <laughs> hey, Lex, en wat gaat de rest van de dagen ons brengen? Nou, maandag, ja, de, de, de, na het weekend, dan uh, wordt het weer uh, knap, wisselvallig weer. Dan uh, maandag, dan hebben we het meest bewolkt, en dan is het regenachtig. En daar staat een uh, matige noordwestenwind en de temperatuur die komt toch wel uit op uh, 20 graden. En dan dinsdag, dan hebben we veel bewolking en dan uh, kan er ook wat regen vallen. En daar staat een uh, matige westelijke wind en de temperatuur die zit dan rond de 19 graden. Maar aan het eind van de week, dan uh, zit er toch wel een lichtpuntje. Het is nu in uh, Zuid-Duitsland en in Alpen is het nu heel slecht weer... Daar is een lage drukgebied. En daar komt een hoge drukgebied voor in de plaats. En uh, dan hebben wij mogelijk ook uh, daar uh, de voordelen van op. Dus dat moeten we wel afwachten, maar er zit een kans in dat het uh, tegen het weekend weer gaat opknappen. Oké, okay, weer lekker strand weer hopelijk dan. Nou, dat moeten we nog afwachten. <laughs> Oké, <Okay. laughs> Hey Lex, nou, in ieder geval, uh, dankjewel weer voor het weer. En de mensen die het na willen lezen, waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze terecht op internet op www.meteopagina.nl. En als je een mobieltje hebt met internet, dan doe je slash mobiel erachteraan. En natuurlijk op de kabelkrant. We zien even een kabelkrant. Kanaal hoeveel ook weer? 45. Kanaal 45, ja. 5, 45, ja. Dus dan kan je helemaal bij zijn, Rob. Weet je wat nou het leuke is? Ik hoor diverse mensen over jouw weerberichten praten. Dus ze zeggen altijd, ja, die Lex van de horen die heeft het eigenlijk altijd goed. Dus... Gewoon altijd. betrouwbaar weerbericht. Ik zet er gewoon bijna voor hoor. Nee, eigenlijk hè, zei eigenlijk, ik ook. Bijna. Eigenlijk, altijd. <laughs> ik zet hem heen. ook al een klein beetje in hoor. Dus, uh. <laughs> okay. dus nou, dankjewel weer Lex. Geniet van het mooie weer op het strand. En uh, ik hoop dat je me volgende week weer moet bellen. <laughs> dat hopen wij ook. Dat hopen wij ook. Okay. We zullen je toch niet weer zien, hè? <laughs> hey, Lex, geniet ervan, hè? Dankjewel. Dat, hey, Bedankt. Willen, hè. Na de lezen op www.meteopagina.nl. Het betrouwbare weerbericht van Zandvoort en de regio. En ik ga ook weer naar het strand toe. Geef me wind en zeilen. Geef me strand en Noordzee. Een plaatje van Splitsing. Daar komt hij weer.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 Ben ook zo blij Albert-Jan, ben je ook zo blij? Ja, zonnetje, worden zon... net zonnetje schijnt en morgen blijft het gewoon droog overdag. Ja, nou, en dat betekent dat dus CFM zomertour gewoon lekker op het badhuisplein morgen. Wel een fris windje, maar goed. Wel een uh, fris windje, nou oh ja, wat maakt het uit. Maar ideaal winkel uh, weer natuurlijk ook dan hè? Tuurlijk, en, en uh, gezellig, uh, lekker, uh, lekker voor op de squee en zo. Uh, half twee en vier uur luisteren naar alle muzikanten vanuit uh, uh, het, het pleintje voor het gemeentehuis. Het, uh, dus Het uh, badhuisplein. Uh, nee, nee, raadhuisplein. raadhuisplein. Ik ja, zeg ja, steeds dat badhuisplein volgens mij. Ja, ook leuk hoor, is ook leuk, maar er wordt geen voor. raadhuisplein. Maar goed, even een ander nieuwtje. Want uh, ja, als u er langs loopt, dan, uh, dan ziet u het wel: dat appartementencomplex aan de Fauvageplein wordt gerenoveerd. En het schijnt al een poosje in de lucht uh, te hangen. De bewoners aan het Vovageplein hebben gezamenlijk besloten om het appartementencomplex aan de Vovageplein te gaan renoveren. Dat melden de woordvoerders van Stichting De Vovage afgelopen week aan de Zandvoortse krant. In het gebouw aan de Fovageplein zijn maar liefst negen VVE's. Hey, Hoe vind je die? Zo? Negen VVE's. Is eentje niet genoeg? Ja, maar nou komt het rekenen op een sommetje, namelijk. Elk trappenhuis geeft toegang tot zes appartementen... die ieder een eigen VVV hebben. Dus vandaar negen. De negen verenigingen werken nu samen in de stichting De Fovage. En de verwachting is dat er uiteindelijk een vrij en eigentijds geheel zal ontstaan... met een verhoogd woongenot. Voorwaarde is volgens de woordvoerder van deze stichting, de heer Van der Werf. Wel dat de renovaties binnen afzienbare tijd zijn afgerond. In ieder geval voor het aflopen van het huidige bestemmingsplan. En dat het gebouw als één geheel kan blijven worden gezien. Het gaat mooi worden op het Vauvageplein volgens de woordvoerder de heer Van der Werf. Wordt het nou één VVE of blijft er negen? Nee, het is één stichting waar negen VVV's in zitten. Het <lacht> is jonge VVE's in zitten. Ja. Maar goed, ze hebben nu één stichting. Dus, uh... Wie weet. Oké, okay, nou we houden het in de gaten. Zo duidelijk uh, uiteraard weer uh, Willem van de Dezen. Ja, van gaan deze. we terug naar het circuit. De twee kaarten voor, zien we wel voor vandaag als morgen voor het circuit. Die uh, zijn er nog. Die zijn er nog. Dus uh, wie zich als eerste meldt, kan die twee kaarten komen ophalen. Zo is het maar net. Dus uh, wil je twee kaarten hebben, kom gewoon langs bij de studio. Zo duidelijk, uh, zo duidelijk Willem van deze de Hammeride Racers op het circuitpark Zandvoort. Eerst Ellen Clark. Hier is For Freedom Geen Ellen Clark hoor, maar wel Maroon 5. ja. Laat die ik aan het begin uh, aankondigde van Ellen Clark, die gaan we gewoon straks nog even voor je draaien. Maar daarvoor in de plaats kwam wel een hele mooie single van Maroon 5. De nieuwe single heet Misery. Dat <laughs> okay, is, uh, ja, niet vind, een... vind ik ook goed hoor. Dus het gaat e... allemaal een beetje fout, hè? Het is, het, een beetje Gisteren door? was het vrijdag, de 13e. Hè? Ja, nee, dat weet ik. De, maar het klonk ook wel lekker hoor, dit. Maar ja, goed, daar niet van. Maar we gaan het zo proberen. CFM, Race Radio, Pit Report. Oké, Willem Oké, Willem vanaf Circuit Park, Soforge. Hoe is het daar op zich Willem? Ja, ik hoorde jou over uh, misery. Nou, dat is het hier uh, zeker niet. Maar uh, ja. de uh, Toelwagen Diesel Cup race over uh, wat zei ik ook weer 100 uh, minuten. Inmiddels hebben we er alweer uh, een kleine 40 uh, minuten op zitten. En het is uh, tot nu toe een leuke race, uh, vooral uh, de strijd aan de ko kop. En dan gaat dat met name zoals nu op de baan met de drie e-teams. was het in het beginstadium, Kaby Ioljeu, die met de BMW de leiding had veroverd, die heeft ze toch in moeten leven. En in de eerste instantie aan Jeroen Dick, die met een volle diesel rijdt. Tweede is inmiddels dan de equipe van Ronald Mourin en de Groot, die rijdt ook in een volle Volkswagen, Golf, diesel. Derde vinden we dan terug uh, de equip van Sebastian Bleukemolen en Jaap van Lagen. Die rijden met een BW 30 d Op dit moment is het nog uh, Jaap van Lagen aan het stuur. En dan kijken we even verder in het veld. Ik uh, noemde hem al uh, Ricardo van Ende, gestart van een uh, 16e plaats. Inmiddels uh, opgerukt naar de zesde plaats. Ja, hij tikt uh, bijna op de achterbomper uh, van de auto voor hem. Uh, dat is de Volvo uh, Dus uh, die is op jacht naar de vijfde plaats. Ja, wat straks weer van invloed gaat zijn op deze race is natuurlijk het wisselen van de rijders. Want kijk bijvoorbeeld naar een equipe van onze Jeroen Blekemolen en Peter van der Kolk. Die equip die vinden we terug op de twaalfde plaats en dat is nu Peter van der Kolk achter het stuur. En als uh, straks Jeroen Blekemolen dat over gaat nemen, ja, dan mogen we ervan uitgaan dat die auto ineens uh, toch een stuk sneller gaat. En uh, misschien uh, wat verder naar voren uh, in het veld uh, komt. Dan kijken we ook nog even naar uh, ja, het... Deze middag hebben we er maar één echte deelnemer. dat is Ron Zwart. Die rijdt samen met Marcel van Leen. Die rijdt in een BMW 120 dieseload, die vinden we nu nog terug op de 11e plaats. Het is Marcel van Leen die de voor in rekening heeft genomen en nu nog steeds op de baan is. En onze plaatsgenote Ron Zwart ja, die gaat zo dadelijk de stuur overnemen van Marcel van Leen. Oké, okay, even een vraagje. Hoe is de publieke belangstelling? De publiek, ja dat is het uh, is natuurlijk dus, uh, op de zaterdag uh, zoals deze met dit soort evenementen is er altijd wel, al, uh, maar dat zijn echt uh, de diehard-fans, maar uh, naast het genieten van uh, de autosport op de baan uh, kunnen ze vandaag uh, in tegenstellingen tot de verwachtingen van morgen ook nog even lekker genieten van een zonnetje en nog een beetje bijkleuren, dus uh, die mensen zijn uh, goed bezig. Oké, okay, nou uh, zeg, hartstikke bedankt voor deze tussenstand. We komen na de klok van vier uur weer bij je terug. Want ik, zou, ik verwacht de, de, laten zeggen, de laatste lap ongeveer rond de klok van kwart voor vier. En uh, na vier komen we bij je terug voor de volgende tussenstand. Ja, dat is goed. Dan hebben we ook uh, waarschijnlijk uh, de wissels van. Oké, zeg tot zover bedankt en tot straks. Oké, okay, tot zover. Dat was uh, Willem van deze vanaf het uh, Circuit Park Zoforts. En als het een beetje meezit, Albert-Jan... Ja. we hebben morgen de beelden vanaf het circuit gewoon weer op televisie. Gaan we dat weer doen? We gaan het proberen. Oké. Okay. Het is even onder voorbeeld, even kijken hoe het met de aanlevering van de beelden is. Maar ja. het is wel de bedoeling dat het morgen op CFM TV te zien is. Gewoon kanaal 45. Kanaal en... 45 kunnen mensen de races op het circuit live gaan volgen. Integraal volgen. Nou, dat zou weer hartstikke mooi zijn, want de vorige keer waren de reacties ook geweldig. Dat bedoel ik. Dus, en als je er live bij wil zijn, ze ja. liggen nog steeds ze voor me. Ze liggen nog Die gaan. groene kaarten... En ze oh. Vanmiddag jongen. en vanmorgen. Van morgen van vanaf 9 uur ben je van harte welkom. Tot ruim 5 uur. Dat is zo het hele programma. Dus morgen de hele dag. En we hebben twee vrijkaarten liggen. Dus schroom niet. Kom naar het gasthuisplein en uh, claim ze. Nummertje 372 en nummertje 373 vallen in de prijzen. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ze nemen. liggen er nog. Dus uh, ik zou zeggen, uh, racefans. Uh, ja, spoedje naar, uh, naar, uh, naar de studio. Naar de studio, de studio dan kan je nog uh, in ieder geval morgen en misschien nog vanmiddag met z'n tweeën genieten van de Hammerite Ultimate Races op het circuit. Wij zitten er nog tot aan vijf uur met uh, Salford op zaterdag. Zometeen het tweede uur met daarin weer heel veel informatie en lekkere muziek. Graag tot zometeen. En de laatste plaat voor uh, vieren is er eentje van uh, de voor drieën is er eentje van Belleperres. <laughs> Kom <laughs> kijken. Ja ja, ja, ja, ja. Ik hou hem in de gaten. ga <laughs> savira con mi canción yo te contaré que las cosas bellas de la vida Pasar tus labios sin tener una razón. Disfrutar de un arco iris que acaba de salir. Y te vas dando cuenta que es la esencia de vivir. Y yo leías como un amigo tu guía. Het is toch best nog een beetje lastig albert Jan, want het klokje is een beetje van slag vandaag. Okay. Niet alleen mijn klokje, maar ook de klok van de, van de studio van CFM. Oké. Okay. Dus het is bijna, bijna, bijna drie uur. Eigenlijk nog twee minuutjes te gaan. Maar goed. Voor ons is het bijna drie uur. Dus nou, we gaan uh, natuurlijk, naar nou, de tweede uur hebben we, en de derde uur hebben we nog natuurlijk volledig veel nieuws. We keren regelmatig nog terug naar het circuitpark Zandvoort. Ja, en we gaan even naar het strand toe, naar Maurice Mulder. Ja, want wat doet de HEMA en Maurice Mulder op het strand? Nou, we ze het zo dadelijk in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Blijf luisteren voor het laatste nieuws bij CFM. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Nederlandse mededingingsautoriteit NMA... wil voortaan ook bestuurders aanpakken bij kartels. De NMA gaf tot nu toe alleen boetes aan bedrijven. Volgens de wet mag de toezichthouder persoonlijke bekeuringen geven... maar werd dat nog nauwelijks toegepast... De NMA wil daar verandering in zien. Persoonlijke boetes moeten standaard worden bij grote kartelzaken. Voor een bestuurder kan het bedrag oplopen tot maximaal 450.000 euro. Daarnaast kan het bedrijf ook nog bekeurd worden. Een man van 44 heeft gisteravond een treinconducteur bij station Vught mishandeld. De man had geen geldig kaartje en was het niet eens met de boete die hij daarvoor kreeg. Bij aankomst op het station wilde hij de trein uitstappen, maar de conducteur hield hem tegen... De man werd kwaad en begon de conducteur te slaan. Omstanders trokken de man weg en hielden hem vast tot de politie kwam. De man is aangehouden. Informateur Opstelte heeft vanmorgen koningin Beatrix geïnformeerd... over het verloop van de coalitiebesprekingen. Gisteravond zei Opstelte dat hij optimistisch is... over de vorming van een rechtskabinet. De gesprekken verlopen volgens de informateur in een goede sfeer... en zijn constructief... Opstel te verwacht dat de besprekingen tussen VVD, CDA en PVV drie weken gaan duren. Het eendaagse festival Pink Pop Classic heeft dit jaar een grote tegenvaller. Volgens de organisatie komen er slechts 6000 bezoekers... terwijl er was gerekend op 15.000 mensen. Het terrein is verkleind, zodat het toch nog uitverkocht lijkt. Volgens festivaldirecteur Jan Smeets is er een overdaad aan festivals... En hoopt het ook niet dat de vierde editie van Pinkpop Classic dit jaar midden in de vakantie valt. Op het festival staan artiesten die in het verleden op Pinkpop hebben gespeeld. Het weer, periode met zon, afgewisseld door stapelwolken. Lokaal is er kans op een bui. Het is 21 tot 25 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het oosten regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Z